Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een zware aardbeving in de Filipijnen zijn tientallen doden gevallen. De teller staat nu op 69, maar dat aantal kan nog verder oplopen. Er wordt nog volop gezocht naar mensen die onder het puin liggen. De beving was in de buurt van het eiland Cebu. Gebouwen daar zijn ingestort, veel wegen beschadigd. In Amersfoort zijn zes mensen aangehouden tijdens asielprotesten. In het gemeentehuis werd vergaderd over de opvang van asielzoekers. Voor- en tegenstanders stonden buiten te protesteren. Dat ging er heftig aan toe. Er werd gegooid met rookbommen en vuurwerk. Oh, oh, oh, oh. De gemeente heeft de opvangplannen in Amersfoort voorlopig ingetrokken. De vergadering van gisteravond ging juist over het creëren van draagvlak... en betere communicatie over AZC's. De Amerikaanse overheid is blut. Er is geen geld meer en dus is er een shutdown. Veel overheidsdiensten zijn dicht en honderdduizenden ambtenaren zijn naar huis gestuurd. Komt door politiek geruzie tussen de Democraten en de Republikeinen. President Trump doet ook mee, zegt correspondent Rudy Bauma. Hij verspreidt allemaal onzin op zijn socials en gaat tekeer tegen Journalisten. Allerlei, uh, ja, eerder al onjuist gebleken beschuldigingen, zoals dat er grootschalig gefraudeerd wordt met Medicaid. Uh, doordat er alle, allerlei dode mensen uitbetaald zouden worden en criminelen dat geld opstrijken, Hij haalt er ook steeds allerlei dingen bij bij die shutdowns. Dus, die daar niks mee te maken hebben. Zoals transgendersporters en de grens met Mexico en misdaad. Een beetje onafvolgbaar. Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse overheid op slot gaat door geldgebrek. Het gebeurde de afgelopen 50 jaar al 20 keer. En gebroken botten zijn over een tijdje misschien makkelijker en vooral sneller te genezen. Artsen in China zeggen dat ze iets nieuws hebben bedacht. Boon 02 heet het. Het is een soort superlijm die met een injectie wordt aangebracht op de plek van de breuk. Die is daarmee bijna meteen geheeld. Geen wekenlang gedoe dus met gips en mitella's. Volgens het AD duurt de hele ingreep zo'n drie minuten. En het weer nog, let op als je de deur uit moet, want in een groot deel van het land hangt dichte mist. Als die is opgelost zijn er wat wolken, maar ook weer flink wat zon vandaag bij maximaal 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, komt plaatselijk dichte mist voor. En dat merk je vooral op de A7. Daar kom ik zo bij eerste A1 in Amsterdam. Tussen Naar de West en Watergaasmeer heb je een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A10 en door de autobrand op de A9. Ook daar vertel ik zo meer over. Eerst de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avanhoorn en bij de wormer heb je een uur vertraging. Door de mist is daar de spitsstrook niet open gegaan. Dan de A9 Diemen-Amstelveen. Tussen Knoppen Diemen en Gaasperdam is de weg dicht vanwege een autobrand in de tunnel daar. En de A10 Oost is natuurlijk ook al dicht vanwege de langdurige werkzaamheden. Verkeer richting Schiphol rijdt helemaal om via Utrecht over de A1 en de A27. De N201 hilversum uithoren tussen korte en Loenersloot, 20 minuten vertraging. En de N235 Amsterdam richting Purmerend.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 I'm oh. Gretchen breeze, Ways that leave me Out of reach Reaching on your back Like a beach Will we ever live in peace As those that can't to Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving gisteravond op het Filipijnse eiland Cebu... is opgelopen naar 69. Het ziekenhuis in stad is overbelast... vanwege alle gewonden tientallen mensen worden vermist. De overheid in de Verenigde Staten zit grotendeels op slot. Republikeinen en democraten zijn het niet op tijd eens geworden over de begroting. Musea en nationale parken zijn dicht. Personeel krijgt niet betaald. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, belegt niet langer in Caterpillar. Het is niet bekend waarom. Het Amerikaanse bedrijf krijgt internationaal veel kritiek. Israël gebruikt bulldozers van Caterpillar om gebouwen in de Palestijnse gebieden te slopen. En het weer, eerst kans op mist. Straks slaat het op. Verder vrij veel zon en het wordt 15 tot 19 graden. Dit is ZFM.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 Een plaats voor Kriegsminister, gib's niet meer. song I can feel her on my skin, I can taste her on my tongue, she's the sweetest taste of sin, the more I get the more I want